Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De situatie in Ter Apel is schrijnend. Iedere asielzoeker die naar Nederland komt moet eerst naar het aanmeldcentrum in die Groningse plaats. Daar begint de procedure die beslist of ze in ons land mogen blijven. Daarna mogen ze door naar een asielzoekercentra, maar veel plekken zijn door corona gesloten... En dus blijven de vluchtelingen noodgedwongen maanden rondhangen in ter Apel waar het een chaos is, ziet ook staatssecretaris van de burg. Het is erg dat het op dit moment zo is dat artsen zonder grenzen inspringt. Het is ook heel goed dat artsen zonder grenzen inspringt. Dus ik ben in die zin ook wel weer blij dat iedereen kijkt, hoe kan ik een steentje bijdragen. Dat het nodig is, het zou niet zo moeten zijn. En als u een oproep mag doen aan gemeenten, wat zoekt u? Zoekt u een sporthal, zoekt u hotels? Wat hoopt u? Ik zoek eigenlijk alles. Het maakt mij op dit moment niet uit als mensen maar een dak boven hoofd hebben. Alles is goed. De veiligheidsdiensten willen dat er vanaf morgen niemand meer buiten slaapt in Ter Apel. Sarina Wiegman is door de UEFA gekozen tot coach van het jaar in het vrouwenvoetbal. In een videoboodschap bedankte ze iedereen voor het stemmen. Het is heel leuk om deze geweldige prijs te krijgen en ik ben heel honoured en humbled. Vanwege familieomstandigheden kon ze er niet bij zijn. Deze zomer won ze als bondscoach met Engeland de Europese titel. Voor Wiegman was ze de tweede EK eindzegen op rij. Want in 2017 won ze als coach met het Nederlands vrouwenvoetbal. En Henk uit in Gelderland is helemaal klaar met de omgekeerde vlaggen langs de snelweg. En dus komt hij met een tegenactie. Vanmorgen heeft hij 10 Nederlandse vlaggen aan lantaarnpalen gehangen. Maar dan op de goede manier met de rode streep boven. Ik geloof dat je de Nederlandse vlag ook als Nederlandse vlag moet gebruiken. Dus ik probeer een klein beetje te herstellen van wat ik aan de overkant van de weg in 50 fouten zie. Een beetje voor mezelf. Maar ik doe dat ook voor heel veel mensen die, uh, die ook respect hebben voor de Nederlandse vlag. Hij zegt van een paar dingen blijf je af. Je gaat bijvoorbeeld ook niet tijdens het volkslied de Polonaise dansen. En dan nog het weer. Het is uh, een warme dag geweest. Het koelt wel inmiddels af. Morgen is sowieso kouder, bewolkt en kans op wat onweersbuien dan een graad of 24. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat, file door een ongeluk tussen Bad Hoeverdorp en Knoopend Rotterpolderplein 6 km met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu Alternative FM.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 Ja. Ik zou daar bijna niet uh, klooien willen noemen. Ja, maar het moet voor mij het moet een beetje ja. klooien voelen. Want anders ja. dan leg ik er veel te veel druk op. Nou, nou zeg je iets uh, heel uh, buiten de uitzending om. Iets heel moois eigenlijk. Want jij kent Suus de Groot. Ja. <laughs> waar, waar ken jij Suus uh, van? Uh, nou, ik ken Suus via de vriend Christophe. En... Christophe Brabanders, hè? Ja, klopt. En Christophe ja. zit in een band met een hele goede vriend van mij. Willem ah. Oostendorp.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 Ik ben de Jaap Koper geweest. Die! Ja, <laughs> ja. Ik denk dat, uh, dat zal de, Ja, dan, dan weet je al meteen... Uh, dan gaat dat bij Sus alarm bellen. Ik zal dus, het zeggen tegen de. Ja, dan, uh, dan, dan, dan, dan weet je het wel. Dus, ja. uh, dan, Helemaal goed. Ja, nou, maar uh, ja, dat is een, een klein beetje bosklopperij. Hoor. <laughs> nou, <laughs> maar, nou, dat mag best wel. Nou, uh, uh, Nederlandstalig, is dat ook uh, voor jou de manier... om je goed te kunnen uiten in, uh, in de muziek? Nou, het is wel de meest directe manier. ja.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 Ja, uh, ja Henny Vrienden heeft het ooit nog eens gezegd. Wijlen Henny Vrienden. Tegenwoordig staat het, allemaal op, uh, ja, uh, staat het allemaal op YouTube. Ik heb me ooit eens een keer een uitzending uh, gezien... waar hij te uh, gast was uh, bij Kato van Dijk. Die kwam toen langs. En daar zei hij... Ja, de jongere generatie leert het allemaal via YouTube. Jij dus ook.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 Je zegt zoveel, je zegt zoveel, je zegt zoveel, je zegt zoveel, wil je jou zien of jou gewoon, jou gewoon Sint is niet als het Je zegt zoveel, je zegt zoveel, je zegt zoveel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 Ik doe het all mezelf, ik doe het aan mezelf, ik doe het all myself, ik, ik doe het allemaal. Zelf wel, ik ging alleen. Die er niet vergaat.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 Sociale angst, ja, die heb ik voor je Achter me aan zit een hele hoorde Denk beeldig wel, maar ik zie ze voor me Denk beeldig wel, maar ik zie ze voor me Dat uh, was hem, uh, Lossios uh, met uh, Paranoia was uh, de laatste voor vanavond um,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 Dus uh, is dit ook het eerste radio optreden? Zeker, ja. Zeker. ja. ja. Ik vond het ook best spannend. Oh, ja. ja. Oh, ik, ik vond uh, dat het wel meeviel, jullie Nou, gelukkig uh, maar. Dan uh, is uh, het uh, niet uh, zo, uh, zo uh, erg doorgekomen. Nee, is nee. <laughs> zat uh, redelijk ontspannen op de, de krukken uh, te spelen. Oh dus, ja, als uh, ik eenmaal uh, ga, dan gaat het wel. Ja. ja. Uh, Oké, okay. dat, dat uh, speel je ook het liefst zo, deze setting? Of, uh? Uh, je bedoelt echt solo akoestisch? Ja. ja.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 een uh, album. Er is een album onderweg. Ja, ja dat moet dit jaar nog wel afkomen. Oké. Okay. Ja. Tweede album. Dus Tweede album. twee albums in één jaar tijd. Ja, wat uitkomt. hè? Ja. Bedoel, met die eerste heb ik al een tijdje lopen leuren... voordat okay. ik hem op internet heb. Okay, dat is, uh, dus eigenlijk is dat... Een, uh, een, uh, niet een echt een 2022 album. Maar, nee, uh, het is een... Het is een ja, hoe lang ben ik daarmee bezig geweest? Twee jaar of zo? Twee, drie jaar? Ja. Ja. Ja. Duidelijk! Uh, Jos, dank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 En dan proberen we Joost van Beek van Westoon uh, in de uitzending te krijgen. Maar dit is Lisa Lowe en Compton, Compton Palm, uh, als ik het uh, goed uitspreek. En het nummer dat heet Empty Room. In this empty room that the pictures on the walls are meant to relate to our love.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 Say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 Out of town, dancing on the table town, roam around Ninjas on the bus Throws off, off the hook Dangling from the cable in West-Friesland. Dat ligt dus naast Inkhuizen. Daar uh, maken ze gewoon uh, lekkere muziek. Uh, Weststone is daar het uh, bewijs van. En dat nummer dat heet Counting Down. We zijn uh, weer uh, aan het eind gekomen... van uh, de maandelijkse 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Volgende maand uh, is er dus weer een. Hoe die eruit zal zien, dat weten we nog niet. Uh, we hadden een band op het oog. Maar ja, uh, dat, uh, dat wordt uh, dus nu eind oktober. Dat is... Uh,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 Sing, song, man, will you sing your songs? Light our lamps, spare some oil. Bear up, old man, can you teach?